Geachte dames en heren, namens het Vlaams Architectuurinstituut en de Singel heet ik u van harte welkom op de opening van de tentoonstelling Natura Naturans van Coussey en Goris Architecten. Mijn naam is Sophie Duckeyi en ik ben sinds 1 januari directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Ik vind het een hele eer om deze tentoonstelling te mogen openen en wel om een aantal redenen. Twintig jaar na de oprichting van hun bureau en tien jaar Nadat ze de Vlaamse cultuurprijs architectuur ontvingen... ...presenteren Ralf Cousset en Klaas Goris voor het eerst een overzicht van hun werk. Tentoonstellen van architectuur is per definitie een complexe en volgens sommigen zelfs een onmogelijke zaak. Het tentoongestelde gebouw kan je niet in de ruimte brengen... ...en er moet steeds met representaties gewerkt worden. Hier in de Singel, waar niet alleen architectuurkenners de tentoonstellingen bezoeken... ...maar ook concertgangers die niet per definitie een grote bagage hebben op het vlak van architectuur, wordt die inspanning of die spanning op de spits gedreven. Cousset en Goris gaan dat gevecht dan ook niet aan, maar kiezen resoluut voor een andere optie. Ze nodigden Christian Kiekes uit als scenograaf en beslisten samen om met hem de tentoonstelling een artistieke en feestelijke ervaring te maken voor de toeschouwer. Meer dan een intellectuele oefening om hun werk te begrijpen. Want, al dus de architecten, de gebouwen zelf kunnen ook bezocht worden. Met prachtige maquettes, films en foto's van Marie-Françoise Plissard evolueren ze in Natura Naturans de speling van het licht in hun gebouwen, het gebruik, de aandacht voor de materialiteit van de dingen en de wijze waarop de gebouwen zich in het landschap nestelen. De keuze om Christian Kiekes te betrekken was zeer bewust. Niet alleen is hij een meesterlijk scenograaf. Er is een dieperliggende reden. Nu, op het ogenblik dat Coussey en Goris architecten op een kantelmoment in de ontwikkeling van het bureau staat, met steeds grotere en meer internationale opdrachten, is het moment gekomen om ook terug te blikken. Om te reflecteren op wat er gerealiseerd is met wie en hoe. En wat dit betekent voor de ontwikkeling van het bureau en de architectuur en Goris-architecten heeft de uitnodiging om deze tentoonstelling te maken en ook het boek waaraan ze momenteel werken aangegrepen als een momentum voor retro en introspectie. In die terugblik is de rol van Christian Kiekes belangrijk. Zoals Ralf Coussé en Klaas Goris me zeiden, hij bracht ons ooit samen en het was voor ons evident om terug te gaan naar dat moment, naar die oorsprong. De geschiedenis van het bureau leert niet alleen veel over de intenties, interesses en ontwerpmethodiek van Coussé en Goris. Ze kan ook gelezen worden als een microgeschiedenis van de architectuurcultuur in Vlaanderen de voorbije decennia. Als een verdichting van een aantal fenomenen, gevat in het unieke traject van twee getalenteerde en eigenzinnige ontwerpers... die elkaar wonderwel aanvullen. De eerste keer dat Ralph Cousset en Klaas Goris aan elkaar werden voorgesteld was door Christian Kiekes op de opening van een tentoonstelling van de Stichting Architectuurmuseum. Na hun studies aan Sint-Lucas, Gent en Brussel hadden beide jonge architecten België verlaten. Op dat moment een no -mans land op het vlak van architectuur. Terwijl Ralf Cousset bij Rob Krier in Wenen en later bij Herman en Valentini werkte, leerde Klaas Goris het vak in het Zwitserse Ticino. Na zijn studies Landschapsarchitectuur aan de Politecnico in, in Milaan. In de marge van de stichting Architectuurmuseum en door de onzichtbare hand van Christian Kiekes samengebracht, lokte een andere speler, die op dat moment eveneens een stimulerende rol speelde voor architectuur in Vlaanderen, uit dat Ralf Cousset en Klaas Choris ook effectief gingen samenwerken. De bank Pakop voerde toen een vooruitstrevend architectuurbeleid en gaf kansen aan jonge, talentvolle ontwerpers voor hun filialen. De opdracht voor een kantoor in Pittem betekende achteraf gezien de start van Coussé en Goris architecten. En ik ben tussen haakjes ook heel opgetogen dat ik kan meedelen dat een van de drijvende krachten binnen BACOP, die achter dit architectuurprogramma stond, Karel van der Rijke, recent zijn fotocollectie heeft geschonken aan het Vlaams Architectuurinstituut. Met het werk voor BACOP wonnen de jonge Coussé en Goris ook enkele prijzen. De samenwerking intensifieerde in 1998 toen het bureau werd gevestigd in de oude textielfabriek in Gent, waar het nog steeds is gehuisvest. Mijn lezing van cousin Goris als een verdichting van de Vlaamse architectuurcultuur loopt evenwel spaak wanneer de open oproep in het leven wordt geroepen. Aanvankelijk lijkt die open oproep weinig van tel in de evolutie van de opdrachten van het bureau. Tot de open oproep voor de boerenkreek. Vanuit een enorm engagement en liefde voor het unieke landschap van Sint-Laurijs besluiten de ontwerpers op het laatste moment om zelf deel te nemen aan deze oproep, om te voorkomen dat een ander ontwerp mogelijk schade aan het landschappelijk geheel zou toebrengen. Het heroïsche verhaal dat op twee dagen vanuit een schets die de essentie van het ontwerp bevat, het voorstel werd ingediend, is in architectuur middens, inmiddels wel bekend. En sindsdien zijn wedstrijden, zoals bij de meeste bureaus, onderdeel van de praktijk. Elke wedstrijdbundel vatte Cousin Goris op als een boek dat ze maken van het ontwerpproces met een doorgedreven studie van het programma en het landschap. En ik nodig u uit om naar de bundel van hun inzending voor Gaasbeek te kijken, straks op de tentoonstelling, en u zal begrijpen wat ik bedoel. De architectuur van Cousin Goris speelt in op het landschap en interpreteert het programma zodanig dat architectuur een vorm van bescherming wordt. Thema's als de doos in de doos of de glazen stolp keren terug. De architecten nemen vaak elementen terug, onderzoeken ze verder en ontwikkelen zo een handschrift voor hun werk. Maar, zoals ze zelf zeggen, waar kleding tegen je lichaam zit, staat architectuur verder van je af. En het is in die ruimte en het licht tussenin dat ze de poëzie zoeken door de juiste balans te creëren. Bijvoorbeeld tussen monumentaliteit en intimiteit. En die dialogen klinken door in heel hun werk. Poëzie vinden ze ook in een samenwerking met kunstenaars en in de inspiratie die ze vinden in de kunst. De recente verbouwing van Zeno X is hier een prachtig voorbeeld van. En in de tentoonstelling kozen de architecten er bewust voor om niet zelf te bepalen hoe bezoekers naar hun werk moeten kijken. Maar verkozen ze de blik van de fotografe Marie-Françoise Plissard. Zij kijkt naar architectuur als iemand die de ruimte beleeft, met een groot engagement voor de gebruiker. Haar foto's en films tonen een dimensie van de architectuur die heel sterk inspeelt op de beleving en opnieuw op de intensiteit van het licht. Iets wat Christian Kiekes nog ondersteunde met de scenografie. De verbondenheid met kunstenaars staat op gelijke voet met het groot maatschappelijk engagement van de architecten en een begrip voor het leven van alledag. Niet bouwen voor de waan van de dag, maar van lange betekenis willen zijn voor de gebruikers en de maatschappij. En die tijdloosheid is een inherente kwaliteit van de gebouwen van Coussey en Goris en geven een duurzame dimensie aan het bouwen zelf. In het portfolio zitten na meer dan twee decennia niet alleen cultuurplekken en woningen, maar ook banken, industriegebouwen en veel collectieve plekken die letterlijk gestalte geven aan de maatschappij... Waaronder een crematorium, een bezoekersgebouw van het Swin, een plek voor jeugdvakanties en uiteraard recent de Waalse Krook in Gent. In dat werk lijkt me de doorgedreven aandacht voor de vorm te spreken, maar ook voor het maken zelf. Beide essentiële aspecten van het werk. De werf is een belangrijke plek en Koussé en Goris vinden het evident dat die nauwgezet opgevolgd wordt door een van hen zelf. Dat volgehouden engagement naar het gebouw toe houden ze aan, na de oplevering. Um, De aandacht voor het maken lees ik ook in het werk van hun discipelen. Bijvoorbeeld bij Gafpa. En zij zullen dan ook een lezing geven op 19 april... in combinatie met Raamwerk, met wie Coussé en Goris aan het Zwin werkte. Een andere lezing in het Randprogramma van Natura Naturans is van Gimuto, met wie Cousset en Goris eveneens een langdurige samenwerking kent. En die lezing gaat door op 29 maart. In 2010 gaf Gimuto een boekje uit dat Samen Ontwerpen heet. En daarin stelt hij... architectuur ageert en creëert een idee, een uitdagend beeld. De structuur reageert hierop met een even sterk, efficiënt tegenbeeld. En die intensieve samenwerking tussen gelijken... vlakt het verschil tussen ingenieurskunst en architectuur uit... in het werk van Cousin Goris. De spanten in de boerenkreek, de kolommen in het Swin. Ze zijn zowel elementen van stabiliteit als van architectuur... En de Waalse krook spant daarmee de kroon. Het hele gebouw is constructie geworden. Deze korte inleiding biedt niet de mogelijkheid om in te gaan op nog andere boeiende samenwerking, samenwerkingen, waarvan die met RCR-architectes natuurlijk het meest in het oog springt nadat ze de Pritzkerprijs wonnen. De voorbije maanden en weken was ik eigenlijk maar zijdelings betrokken bij de voorbereiding van de tentoonstelling. En alle credits voor dit project gaan naar mijn collega's, ...van het VAI, Bart Ritsmans en Christina de Schrijver... ...en naar Vermeij en Guy Anthony en het hele team van de Singel. Maar wanneer ik toch contact had met Ralf en Klaas... ...ervaarde ik vooral een enorme passie en gedrevenheid. Elk project is het resultaat van een volhardend streven naar kwaliteit... ...en een beheersing van alle aspecten van het project. In hun werk resulteert dat in kloeken tijdloze gebouwen... ...tot in de kleinste details doorgedacht en uitgewerkt. En zo ook is deze tentoonstelling onmiskenbaar een project op het palmaris van Coussey en Goris. Bedankt daarvoor Ralph en Klaas. We zijn ongelooflijk gelukkig dat jullie met zoveel zijn en willen u van harte danken voor de interesse die ons werk toch bij u opwelt. Um, we gaan een heel kleine lezing houden, maar we zijn het verplicht om toch even een momentje van bedankingen te houden. Um, en we gaan nadien een lezing houden met drie projecten. Uh, die toch een beeld geven van het werk dat we in de laatste tien jaar uh, verricht hebben. Uh, want um, dat kwam misschien niet zo direct uit de inleiding, maar wij focussen ons op de fase van de laatste tien jaar. Een fase waarin uh, vooral samenwerkingen met andere kantoren ook uh, aan bod kwamen. Uh, goedenavond, ook van mijn wegen. Um, we schrijven uh, 2016, we zijn dertig jaar later dan... Het jaar 1986, waar eigenlijk een, een telefoon met Christian Kiekens ons op een of andere manier samenbracht, zoals dat Sofie al meldde, uh, voor ons een belangrijk moment geweest. En we zijn 16, 30 jaar later uh, en we krijgen een telefoon van uh, voormalig directeur Christophe Graaf, waar een uitnodiging komt om hier een tentoonstelling te houden. Uh, wij waren eerst een wat vertwijfeld op het begin, omdat uh, wij de mening toegedaan zijn dat architectuur voor ons in eerste plaats is iets dat je beleeft, waar je in, in woont, werkt of leeft. En dus, uh, hoe ga je dat te vormgeven? En het was wel wat twijfel. En plotseling hadden we het, uh, een moment van verlichting, denk ik, en hadden we gedacht, we moeten daar iemand voorbij roepen, een buitenstaander. En dat, uh, dat licht bracht uh, de curator. En voor ons was dat één persoon, dat was Christian. En uh, Christian heeft dit uh, voor ons uh, in die mate behandeld dat wij eigenlijk een beetje aan de zijlijn zijn gaan staan en dat hij voor ons een aantal belangrijke stappen gezet heeft waar wij in discussie konden gaan met elkaar zonder dat wij op de, voor, op de voorplan stonden. Dus een vrij, vrij interessante manier om met hem samen te werken. Um, hoe het werk dan tonen in expositie was een tweede probleem die we hadden. En, uh, we wouden dat ook op een manier doen dat het een zeer toegankelijk uh, moment zou worden. Uh, niet een documentaire situatie, maar eerder een, een moment van hoe toon je zo'n beeld? Hoe kan je mensen triggeren? Hoe kan je mensen motiveren om misschien die architectuur te gaan bezoeken? En we hadden uh, ooit contact gehad met Marie-Françoise Plissard. En voor ons was er plotseling maar één iemand die dat kon voor ons. En dat was zij. En zij heeft dat op een geniale manier gedaan. En dus van ons beiden, uit Christian en Marie-Françoise. Heel hartelijk bedankt, want wij vinden het fantastisch wat je gedaan hebt. Ja, Onze uh, dank ook aan het Vlaams Architectuur Instituut. Uh, toch even zeggen, Sophie de Keny. Uh, uh, fantastisch van met u samen te werken. Ook Bart Tristmans, uh, Christina de Schijver, Veerle Vermeijlen voor de opbouw van de toonsing. Guy Egon Verleijen en ook voormalig uh, directeur Christophe Gaaf. Uh, wie we ook niet willen vergeten zijn toch een aantal mensen die ons uh, geholpen hebben. Op allerlei manieren. Omdat zo'n tentoonstelling maken toch een gele klus wordt. En ik wil ze toch eventjes noemen, omdat het voor ons belangrijk is dat we die mensen noemen. En ik ga ze aflezen, want anders vergeet ik iemand. En dat wil ik niet doen. Uh, voor ons zijn dat de mensen die het geheel gesponsord hebben. Dat is AGC Europe, Ares, Novo, ODS, Potolabo, Velux, Verhofsteen. WK Engineering, Bedeleem, Koussi Bostoen, Smulders, Furnibo, Monument en Target. We zijn zeer erkentelijk voor deze steun die jullie ons betuigd hebben. Ik wil ook een speciale dank richten tot drie mensen die voor ons een geweldige klus klaargespeeld hebben. Dat zijn de maquettebouwers. En daar wil ik Ewoud Augustus zeer hartelijk voor danken, Sylvia Roelens en Ricardo Plumen. Het is formidabel wat jullie in die laatste maanden gebouwd en gecreëerd hebben. U kan daar, samen, u kan daar straks een beeld van krijgen. Het is uh, prachtig werk, hartelijk dank daarvoor. En een, een laatst maar niet in het minst uh, wil ik Klaas en ik uh, al onze medewerkers die bij ons begonnen zijn en die er nu nog altijd zijn. Hartelijk danken, want alles wat er gebeurt rond onze architectuur, kan er maar komen ook door jullie tussenkomst. Uh, bouwen is een, is, een, uh, is een gebeuren van teamwork, van samenwerken, uh, van samen aan de kar te sleuren om het op dat niveau te krijgen. Dus wij kunnen niet zonder jullie en ik dank al die medewerkers van in de beginfase tot heden, heel hartelijk. Nog drie bedankingen: eigenlijk: uh, rcr architecten konden hier vandaag niet zijn, maar. Uh... Zij zullen misschien op de finissage aanwezig zijn. En wij willen hun danken voor de vriendschap, ook de bijdrage aan die tentoonstelling. Er is een belangrijke maquette van ons project in Dubai aanwezig op de tentoonstelling die zij aan ons uitgeleend hebben. Uh, bedankt ook aan onze families, onze familieleden, ook echtgenoten uh, Isabel en Roze voor al die steun in al die jaren. En uh, ook dank u aan al de opdrachtgevers, er zijn er een aantal aanwezig hier. Uh, vrienden voor het vertrouwen. In ons werk. De titel van de tentoonstelling is Natura Naturans, maar uh, wij hadden zelf zo een, een titel die we gebruikten een beetje als een soort scherzo: De Gordijnen van Stijnen. En daar zal u straks iets van zien. Um, een tentoonstelling maken heeft een beperkt budget en wij moesten dus. Uh, een oplossing vinden om het uh, financieel haalbaar te maken. En, uh, een van onze eerste reacties was uh, te gaan gasduinen in de uh, stokkageruimtes van de Singel. En daar bleken de originele gordijnen van deze zaal... van de blauwe zaal van Stijnen nog aanwezig te zijn. En die hebben een belangrijke uh, invloed gehad op de tentoonstingsabbouw. Maar nee, we hebben die, die titel niet gekozen. We hebben een andere titel gekozen, Natura Naturans. En daar zal u waarschijnlijk wel vragen over hebben... Waarom deze titel? Eigenlijk de eerste eeuw na Christus, het jaar 77 schrijven, is er een fantastische publicatie van de encyclopedie, bestaande uit 37 boekdelen, die opgemaakt is geweest door Plinius de Oudere onder de naam Naturalis Historia. Hierin beschrijft Plinius onder andere minutieus de kosmologie, de astronomie, de geologie, de antropologie botanica, zoologie en nog veel meer. Linus beschrijft hierin al dat wat geschapen is. Hij komt hierin ook onder andere tot de conclusie dat de wereld meer lengte heeft dan breedte en dat die enigszins bol moet zijn, omdat de zon niet overal op hetzelfde tijdstip opkomt. 1678, 340 jaar geleden, verschijnt de Ethica, de Ordine Geometrico Demonstrata, het magnum opus van de Nederlands-Joods-sefardische filosoof Baruch Spinoza. Dit wordt postuum, een jaar na zijn dood, gepubliceerd. Het thema van het boek is het achterhalen van de rationele opbouw van het universum en de plaats van de mens daarin. In het eerste deel, het Pars Prima, ontvouwt Spinoza zijn metafysische inzichten. Hij doet dit vanuit een deterministisch perspectief, waarbij hij stelt dat, het, dat de oorzaak noodzakelijkerwijs zijn eigen oorzaak is. Hij gebruikt de term causa sui. De eerste oorzaak noemt hij natura naturans, in de betekenis van scheppende natuur. En deze brengt de natura naturata, voor hem de geschapen natuur, voort. Beide terminologieën, natura naturans en natura naturata, leiden volgens Spinoza's tractaat tot één substantie die hij natuur noemt. De titel van onze tentoonstelling Natura, Natura saludeert dus naar de oorsprong, maar inherent hieraan verwijst ze ook naar wat daaruit voorkomt. Want waartoe dient anders een tentoonstelling? Hoe kunnen we anders iets zeggen over ons werk? In de lezing van vanavond hebben we vier projecten weerhouden uit de laatste tien jaar, die een, inzicht, een beperkt inzicht geven in de wijze dat wij werken. De eerste twee projecten zijn het staan uit samenwerkingen met rcr is. en nadien volgt nog een project dat we samen gemaakt hebben met GAFPA en één project in samenwerking met Raamwerk. Beide zeer jonge teams en mensen die oud-studenten of oud-medewerkers zijn. Voor ons zijn die samenwerkingen een verrijking geweest in de laatste tien jaar en hebben deze samenwerking geleid tot een evolutie in ons eigen werk. Daarom dat we daarop focussen. Daarom ook dat de tentoonstelling niet een overzicht geeft van de laatste twintig jaar... ...vermiddels de terugblik van de eerste tien jaar... ...reeds gebeurde door de publicatie van het boek Architectuur in eind 2006. Een boek dat verscheen bij Ludion. Momenteel werken wij aan een vervolg... ...en de tentoonstelling is daar eigenlijk een inleiding op... Uh, ...met een publicatie van het werk van de laatste tien jaar. Dit boek zal als alles goed, voorzien, uh, alles goed gaat voorzien zijn voor het najaar van 2018. Maar nu even over tot een ja, beknopte lezing van ons werk aan de hand van deze vier projecten. We hebben gesproken over Plinus de Oudere en ook over uh, Baruch Spinoza, maar een fundamenteel figuur in het uh, werk dat we de laatste jaren gecreëerd hebben uh, is eigenlijk een arte artiest artist uh, Giuseppe Pennone. En het zijn meer bepaald, niet alleen zijn werk, maar zijn geschriften die voor ons heel inspirerend geweest zijn. En uh, ik ga toch even de tekst voorlezen, want ik vind die heel belangrijk als visie uh, die ons werk altijd heeft proberen te ondersteunen. Le besoin d'élaborer, de comprendre l'image que je fais, m'incite à noter des pensées qui n'ont de valeur qu'à côté du travail. La décision de travailler avec des éléments naturels est la conséquence logique d'une pensée qui rejetait la société de consommation et qui recherchait des relations d'affinité avec la matière. La volonté d'un rapport d'égalité entre moi-même, in dit geval Giuseppe Penoni, et les choses est à l'origine de mon travail. L'homme n'est pas spectateur ou acteur, il est simplement nature. Dat is een tekst die verscheen is in een bundeling van zijn teksten die uitgegeven is aan de École uh, des Beaux-Arts in uh, Parijs. Dus eerst twee projecten. ...die iets zeggen over onze samenwerking van met RCR-architectes. Het project dat we eerst uitgekozen hebben, is een project dat nooit zal gerealiseerd worden. Het is uh, ongeveer in 2009 gestrand op een crisis die zich in het Midden-Oosten uh, voordeed, ook trouwens in onze contraire. En is een uh, immens uh, groot project, maar ik denk dat het interessant is om het u eens te tonen, omdat het waarschijnlijk nooit uh, anders tot u zal komen. En de vraag was een complex van 415.000 vierkante meter te ontwerpen, gelegen aan een uh, terrein dat uh, de grens vormt met een immens park dat aangelegd is. En ik ga even zien of dat dit hier werkt. Um, dat, is dit, dat is dit terrein. En voor mensen die een beetje iets kennen van Dubai weten dat daar de hoogste toren staat, dat is de Boer. Bursch Dubai, nu Burj Khalifa genoemd, die staat daar. En dit is een totaal nieuwe uitbreiding van uh, Dubai. En dus dit was het plot eigenlijk. Even gesitueerd in, in de stad. Dus dat is een vernieuw, vernieuwde wijk van de stad. Uh, dus de, het emiraten, uh, de emiraten, dat is Dubai gelegen. En dus wij liggen waar het rode bolletje is. En dit is eigenlijk het oude uh, Dubai. Om dat werk, uh, om die wedstrijd te, te starten, hebben wij een immens onderzoek gedaan naar iets wat ons al lang interesseert, dat zijn Arabesken. Uh, Arabesken zijn gebouwd op een, een vierkant en een tweede vierkant dat op 45 graden gedraaid wordt en daaruit ontstaan dan sterren van 8, 16, 32 enzovoort. Ik ga daar niet, even niet op in, maar die vormen waren een, uh, een belangrijke inspiratiebron. En die Arabesken hebben wij gelegd naast een werk van Giuseppe Pennone, waar hij hij uh, spreekt over identiteit, dus uh, Pannoni gebruikt heel dikwijls een vinger vingerafdruk als een soort uh, identiteitskaart. Uh, Zoals ook de pupil, die trouwens een soortzelfde structuur heeft, eigenlijk een identiteitskaart is. En beide uh, plaatst hij als een tekening in een watervlak, waarbij hij dan met zijn vinger eigenlijk een beweging in het water maakt. En dat er een soort uh, uh, ringen ontstaan, een, uh, uh, waterkringen eigenlijk in het water. Dat is een belangrijk gegeven voor het project. En dan, ja, een figuur die we al lang bestuderen is Sinan eigenlijk. Dat is, uh, uh, ja, laten we zeggen, een beetje Michelangelo van het uh, oosten. De belangrijkste uh, architect van het Ottomaanse Rijk. Uh, uh, iedereen kent waarschijnlijk de fantastische moskees die, die hij gebouwd heeft. En daar hebben wij een soort relaties gelegd tussen... Uh, de vingerafdrukken die Penorne maakt en waaruit een soort kiem ontstaat. En hij noemt dat op elke tekening staat een boom, betula of berg of andere. En dat is eigenlijk een idee dat uit die vingerafdruk, die identiteit, is eigenlijk een soort nieuw leven ontstaat. En we hebben dat vergeleken, we hebben dat bestudeerd aan de hand ook van de minaretten die Sinan gecreëerd heeft. En... Uh, alhoewel wij meestal met de teksten werken, is dit werk van Pennone, waar hij eigenlijk ja, die uh, tekening die u zojuist zag, waar die kiemen eigenlijk bomen vormen en eigenlijk een soort bladerdek van het bos opheffen, is dat een belangrijk beeld geweest voor ons project. Want uh, wij waren gestart met een soort stad in de woestijn te leggen met één toren. En eigenlijk is dat onder dat beeld geëvolueerd en dan hebben wij eigenlijk een, een nieuwe uh, formatie gemaakt van vijf torens. Die samengehouden worden door een immens uh, zwevend, zwevende stad die eigenlijk boven de tuinen uh, uitreikt. Dus van dichterbij ziet u ja, dat is de hoogste toren ter wereld en dit is het complex dat we voorgesteld hebben. Nu, dat complex bestaat uit een soort duinrug waarin een heel belangrijk deel van het programma zit. Er zit 150.000 vierkante meter parking ondergronds en een immense shoppingmall. En op die duin ontstaat dan een schaduwvlak door de stad die wij daarboven leggen, waardoor dat er een park kan ontstaan, dat is eigenlijk het publieke gedeelte, en dan heb je ja, vijf torens die starten uit die uh, ondergrondse verdiepingen, en die toegang geven tot de stad, en dat vormen dan pleinen rond die torens, en de torens zelf die eigenlijk uh, gecreëerd zijn als uh, bureeltorens. Dat was het programma ook. Maar die dingen ontstaan allemaal uit een bepaald ding, want die vormen van die torens die, die, die verwijzen eigenlijk naar uh, bekers. En uh, een beker in het Spaans, we hebben met uh, de Spanjaarden samengewerkt, is een copa. En een copa, het woord copa, dat heeft uh, in het Spaans voor, uh, heeft twee betekenissen: dat is eigenlijk de kruin van een boom, maar is ook een beker zoals wij het kennen. En dus de kruin van een boom dat verwijst ook naar de laurierkransen die men eigenlijk als een soort beker gaf in de oudere tijden, al voor er een beker bestond. En dus uh, is dat een soort metafoor geworden van het project. Maar anderzijds zijn die ook, hebben die torens ook deze vorm, omdat er in Dubai een enorm probleem is met wat men noemt radiatie. Dat is eigenlijk de zon die weerkaatst in de gevelvlakken van de gebouwen die in de nabijheid staan. En dus door die vorm, met die vorm te werken en door die... Uh, naar beneden toe te versmallen, konden wij eigenlijk een oplossing vinden voor dat probleem. Een andere beweegreden is het seismologische probleem van de stad, waar we eigenlijk uh, een oplossing moesten voor vinden. En een van onze eerste torens die we gemaakt hebben, maakte een soort draaibeweging. En die draaibeweging zit ook in deze torens, dat kan ik zo eens even aanduiden. Maar die draaibeweging die is ontstaan vanuit het bezoek aan een kerk in Belem in Lissabon, er is een heel zware aardbeving in Lissabon geweest, als ik me niet vergis, in 1571. En uh, die kerk is een van de weinige restanten die die uh, aardbeving heeft overleefd. En die heeft ja, die heel typische vorm van slingerbeweging naar boven toe. Daarbij, uh, ik woon zelf in de nabijheid van Gent, uh, de oudste uh, kastanjeboom. Die staat in Vinderhouten, dat is nabij Gent. En dat is eigenlijk een honderdjarige uh, boom, een immense boom. Die heeft een soort getordeerde uh, structuur, die, die draait helemaal naar boven. En dus voor ons was dat het bewijs dat, die, dat dat een goede structuur was om ook seismologisch mee te werken. En dat hebben we dan omgezet naar wat men in technische termen noemt een diagrid. Dat is een doorsnede van het project waar dat u de shoppingmall ziet. De torens ontstaan uit een ster van 16, dat is de arabesk waarover ik gesproken heb. En alle andere palen staan ook op een arabeske tekening. En die uh, schuinte die maakt dat die toren eigenlijk ja, stabiliteit krijgt, want hier zit een soort ring die, die 16 pijlers bijeenbindt en die dan overgaat in wat wij dan een diagrid noemen, dat is een diagonale structuur waarin ook ventilaties en technieken waren opgenomen. Uh, de plannen, dat is een immense parking met een aantal toegangen. Uh, dit is een stukje ook van de parking, want in Dubai wordt er heel veel uh, served uh, hoe uh, moet ik het zeggen, logistieke uh, of uh, specifieke uh, uh, serviceactiviteiten geven? Zo vraagt men een parking, waardoor men van de parking eigenlijk uh, rechtstreeks in een shoppingmall kan. Dat is eigenlijk de shoppingmall die daarachter ligt, met, op twee verdiepen. En dat leidt tot een studie die uh, dit als resultaat heeft. Dat is ons voorstel geweest voor die shoppingmall waarbij u ziet, en u zal dat van andere werken wel herkennen, dat die structuur, die, dat is een deel van die 16 pilonen van een van de torens, die begint mee te spelen in de ruimte en die ook licht brengt naar binnen. En u ziet dat ze daar in de andere richting, omdat die torens niet allemaal in één lijn staan, en eigenlijk ja, dan verbindingen geven, bijvoorbeeld dat is een verbinding die naar die parking leidt, uh, die nabij shopping mall, en dan een structuur die volledig gebaseerd is eigenlijk op uh, arabeske verhoudingen. Dat is een van de pleinen in die shopping mall, waar dat u nog een deel van die uh, aanzet van de torens vindt met uh, toegang tot parkeerplaatsen onderaan. Daarboven ligt een, een landschap met een congrescentrum die het gevraagd was en daar kan men in wandelen. Er zijn een aantal beelden, dat is die floating, die, die, die, ja, die zwevende stad. Uh, onder die stad, daar zitten ook openingen in, daar wordt licht naar beneden gebracht, maar uiteraard uh, in Dubai zoekt men eigenlijk de lommerte op om te overleven. En dus uh, die lommerte geeft de mogelijkheid om daar een stukje natuur te organiseren. Nog een aantal beelden, het congrescentrum, de aanzet van die torens. En hier ziet u dat park dat zich het terrein bevindt, dat eigenlijk overloopt in ons park uh, op het niveau van de stad is dat een, een inspiratie is eigenlijk, ja, ook, we hebben een aantal tochten gemaakt in de atlas vroeger en de cashbas die je daar bezoekt die zijn heel inspirerend geweest dat uh, heeft geleid tot deze configuratie van allemaal kleinere of grotere woningen en grote pleinen die allemaal een bepaald thema hadden en langs de buitenzijde zit er een enorme joggingstraat uh, eigenlijk dat is die joggingstraat langs waar het licht opzij invalt, drie verdiepingen hoog, dat zijn de middengangen, met het licht dat doorzijpelt tot in de diepte. En dan de torens, dat heb ik al gezegd, die hebben een zeer specifieke vorm in functie van die lichtstudie en die, ja, die evolueren naar boven toe. Daar zit uiteraard een, ja, een ovale kern in met liften en technieken enzovoort. En uh, sommige zijn groter, want dat waren allemaal torens op bestelling. Zo. De hoogste toren was voor uh, Sony, bijvoorbeeld. En daardoor ook zijn ze ook aangepast aan, uh, aan de vraag van oppervlakte die gesteld is. En ja, dat zijn zo ook enkele elementen voor de, om dat dieguid samen te stellen. Maar dat, is ook, dat komt ook uit islami islamitische landen. Dat zijn die uh, baskets, die, die kleine mandjes die in Java en in Indonesië gebruikt om de eenden en zo naar de markt te brengen. en Daar zie je heel duidelijk ook de invloed van die arabesken. Maar bijvoorbeeld iets wat ons ook altijd geïnteresseerd heeft, uh, Sophie de kenny heeft er daar straks even over gesproken, dat is wat ik noem de metafoor van de stolp over het roosje van uh, uh, uh, de kleine prins, een soort van uh, hoe een, ja, een bescherming te bieden, dat kan rond de mens zijn, maar dat kan ook rond een gebouw zijn, en hoe dan ja, dat een inspiratie geweest is om die huid langs de buitenzijde te ontwikkelen. Het tweede project is een project dat we ook met uh, RCR samen geontworpen hebben, maar die wel degelijk gebouwd is. Um, het crematorium in Holsbeek. Um, het crematorium in Holsbeek is... Um, in dit opzicht een, een verrassend project, omdat het geplaatst staat in een natuurgebied. Dus het is niet geplaatst op vele plaatsen, gebeurt dat naast een kerkhof of op een kerkhof. Het landschap of het gebied waar wij. of Het wedstrijdgebied was eigenlijk een natuurlijk landschap. En het landschap, ofwel het natuurlijke ofwel het stedelijk landschap, is iets waar we eigenlijk zeer graag mee bezig zijn en ook vaak mee bezig zijn, en die ook onze link is met RCR. Die daar ook geweldig in geïnteresseerd is. Dus de, het landschap in, in uh, Holsbeek uh, was eigenlijk een vrij intact landschap. Het was een, een, een landschap dat eigenlijk aan de onderzijde eigenlijk een helling heeft. een okay, momentje, ik moet even zoeken. Ja. Het, het loopt eigenlijk van boven naar onder af. En in, het midden, in de middenzone was er een driehoekvormig uh, plateau die eigenlijk water vertoonde en ook een soort fauna en flora die typisch was voor een waterreservoir. En door eigenlijk analyse van het gebied konden we constateren dat eigenlijk al deze, dus deze gelling, die was eigenlijk altijd gecultiveerd en het gedeelte onderaan was ook gecultiveerd. Dus er waren aanduiding dat daar landerijen en akkers geweest waren en nog altijd zijn, maar het middengebied was eigenlijk nooit uh, geactiveerd om landbouw te doen. Dus had het een aanleiding toe dat er eigenlijk altijd water geweest was. En um, er was altijd een probleem geweest, omdat bij hevige regenval heel wat water van de bovenvlakte eigenlijk afloopt naar de onderliggende straat, de straat waar hier heel wat bouwing is en die dus heel wat problemen gaf van water. Dus was eigenlijk ook het idee van met het landschap iets te doen om die problematiek aan te pakken. Um, het idee was om het landschap die bestond, dus dat zijn eigenlijk landschappen die geuvelend zijn, maar die vooral veel haagkanten hebben. Dus je krijgt eigenlijk een doorsnijding van het landschap door een soort struweel die in lengteassen door het uh, gebied stond en die eigenlijk een soort kamers maakt van verschillende hoogtes. En dat vonden we dus interessant om die eigenlijk in die middelste kamer, waar eigenlijk altijd uh, geen landbouw geweest was, om daar eigenlijk de, de positionering te doen van het, uh, van het crematorium. Um, wat ons daarbij zeer geïnspireerd is, is in feite de beelden die we kennen van de etruskische graven die je in Italië vindt of die je op Cyprus vindt, onder andere Paphos, waarbij dat we in feite die band leggen met die historische tombes die in feite een zeer gebalde vorm geven aan een, aan, een, aan een moment. En voor ons was eigenlijk de vraag van hoe kunnen we dat gebouw, die eigenlijk een, een gebouw moet zijn die het laatste gebaar geeft, dat je kan geven aan iemand die je verlaat. Dus een soort gebalde, een gebald moment die zeer intens zou kunnen zijn uh, om dat moment te vieren. Eigenlijk. Het, uh, het gebouw ligt op een lijn uh, van geuvels die eigenlijk in Kassel tot en met Scherpenheuvel. Want Holsbeek uh, ligt vlak bij Scherpenheuvel. En heel typisch aan die uh, lijn was dat, doordat de zee vroeger tot daar gekomen was, er op al die plaatsen eigenlijk uh, ijzerhoudende uh, partikels en ertsen in de gronden nog zitten. We hadden dat al ontdekt op een andere plaats in uh, de streek van Watu zitten die ook in de grond en bij het graven in uh, uh, Hosbeek hebben we eigenlijk geconstateerd dat die er ook waren We hadden daarbij het idee dat we eigenlijk de, het materiaal van het gebouw um, op die manier zouden kunnen aan de grond verbinden door eigenlijk die ertsen te gebruiken en die te gaan toepassen in de beton die we voor onze gebouwen wilden gebruiken. Nu het bleek dat er in de grond te weinig van die uh, ertsen aanwezig waren om dat te gaan doen. En zijn we dat dus verlaten. Maar we hebben wel een uh, enorme studie gedaan samen met het uh, bureau Mouton om in feite de kleurbepaling aan de hand van natuurlijke zanden en keien om die natuurlijke kleur te bekomen die zeer dicht aanleunt bij eigenlijk die ertsen die zich in de grond bevinden. Links ziet u eigenlijk een, een globale samenvatting van het gebouw dat eigenlijk een soort conglomeraat is van een aantal functies die we ballen, eigenlijk in een soort uh, volumes, en die door een grote, uh, korte staalkrans eigenlijk samengehouden wordt. Dus eigenlijk toch als één gebouw overkomt, maar die een drietal uh, belangrijke functies uh, bevat. He, dus nog eens de site met die parcelering die er was vanuit de tijd, he, die, site, die akkerbouw. We hebben in feite deze, deze baan gebruikt als de toegang om het, het terrein te bereiken. Dus we klimmen eigenlijk naar omhoog en we plaatsen eigenlijk de, de parking in een soort bos. Dat is nu al aangeplant en dat zal in een tiental jaren eigenlijk een volledig bos worden, waar dat je dus onderdoor rijdt en waar je de wagens eigenlijk als het ware verstopt eigenlijk in een soort parkeerbos zou kunnen eh, terugvinden. Um, dus, en dan krijgen we de eerste haagkant die zich hier bevindt. Deze haagkant is interessant in de zin dat die ons wat afschermt, van de, autos, de autosnelweg van Leuven naar Hasselt, die hier bovenaan passeert, en die schermt dat eigenlijk af voor het lawaai, waardoor we dus ook wat stilte krijgen op dat gebied, en het toch als een soort natuurgebied, ontspannings- en recreatiegebied kunnen gebruiken ook. En dus we gaan de tweede uh, haagkant gaan wij doorboren, enerzijds door de toegang die zich hier bevindt, anderzijds door eigenlijk twee ondergrondse afdalingen, die dus het gebouw in de, in de ondergrond zullen bedienen. Het gebouw heeft zich dan... Parallel gelegd met die goudkant. En we hebben dus dat water um, hier kunnen opvangen. En we vangen dus dat water op van het, van het terrein in een soort grote moeras, uh, vijvermoeras, die in de, in de winter wat droger staat dan in de zomer. En waarbij dat die oevers zich eigenlijk gaan bewegen uh, naar gelang er water is. Wat een zeer mooi effect heeft in de verschillende periodes van het jaar. Recht voor ons was er een, uh, een bestaande boomgaard uh, die eigenlijk eerst. Uh, bij het project kon genomen worden, maar wij vonden dat interessant van dat niet te doen. En dat is ook zo gebleken. En de man die die boomgaard bevat, heeft in feite nadat de wedstrijd zo gewonnen was, heeft hij eigenlijk die bestaande bomen die eigenlijk uh, in een slechte toestand waren weggenomen en heeft die volledig opnieuw aangeplant. En dus vandaag, op de dag van vandaag, is daar een zeer mooie boomgaard van perenbomen. Je zal dat straks in de beelden zien. Wat hebben we dan nog? We hebben dan eigenlijk een verlengd pad... Die momenteel tot hier aangelegd is, waar we eigenlijk in de toekomst een aantal specifieke uh, begraafplaatsen zouden kunnen hebben, die kunnen toegewezen worden aan bijvoorbeeld een kindergraafbegraafplaats door een ergens een, een gebeurtenis die zou plaatsgevonden hebben, waar je dus een specificiteit zou kunnen aan toewijzen. Dus die zouden hier komen te liggen. En aan de andere zijde hebben we een, een soort uh, urnenvlakte gemaakt plus een, uh, een funerarium, een, een, geen funerarium. Een, een, een, een uh, columbarium, kan die op het woord komen. Een columbarium, aan de hand van een enkele wanden die we in het landschap geplaatst hebben. U zal daar straks beeld van zien. En die situeren zich hier, zodanig dat er ook een bereikbaarheid is voor mensen die niet het Ganze complex willen uh, betreden, die langs hier kunnen komen. Anderzijds loop je in feite via de parking zo naar dat gebied. Dus eigenlijk is het eigenlijk een landschappelijke invulling waar wij eigenlijk het crematorium als een element aan toegevoegd hebben. In het grondplan heeft dat eigenlijk een, uh, het idee is eigenlijk een beetje zoals bij een, uh, bij, een, uh, bij een schip, waar eigenlijk alle technieken in de onderzijde zitten van het boot. En waar in de bovenruimtes eigenlijk de publieke, de publieke delen zitten, waar, de, waar het publiek komt en waar dus je geen contact krijgt met die technieken. Dat is eigenlijk een beetje het idee dat wij ook hadden. We plaatsen eigenlijk alles wat technisch is en wat eigenlijk niet zeer gepast is bij het gebeuren die daar toch plaatsgrijpt, Hebben we die in de ondergrond gebracht. Enerzijds hebben we eigenlijk alles wat dat. De horeca aangaat, dus wat koffie, koffiekamers en uh, het, uh, het restaurant aangaat, die zitten daar. Die worden zo bediend. En wat de lijkwagens aangaat, die gaan hier afdalen. Dus bij het betreden van het gebouw heb je geen contact met deze zaken. En in de ondergrond zijn allerlei technieken. Dat gaat over heel wat vierkante meter. Een drietal duizend vierkante meter die vijf meter diep in de grond zit. Met alles wat de oveninstallatie aangaat. Personeel, uh, wateropvang voor het sturen van de van de uh, installaties die binnen zijn, ook uh, luchtrecuperatie, voor natuurlijke ventilatie via het, uh, de ondergrond. Omdat we zeer diep in de grond zaten, konden we dat op een natuurlijke manier doen. En op de bovengrond hebben we dan de publieke delen. En eigenlijk is het een beetje het, het, het, het, het idee was in feite, zoals dat je in een klooster de rust vindt door een rondgang, die maar wel aan de binnenkant van een gebouw ligt, waar je naar de binnenzijde kijkt, hebben we eigenlijk een grote rondgang gecreëerd rond het gebouw, die eigenlijk vanaf die rondgang zicht op het landschap geeft. Het landschap die eigenlijk mee in het verhaal uh, betrokken wordt... om een soort rust te bieden, om bij het betreden uh, kalmte te geven... maar bij het verlaten een soort troost te geven... en terug te leven met uh, positieve zin tegemoet te gaan. Het gebouw splitst zich dan op in drie delen. Namelijk het eerste deel zit hier. Bij de, je komt dus eigenlijk zo binnen. en Je gaat in de linkse gedeeltes binnen voor de ceremonie. Dit is eigenlijk het gedeelte met tieroom en de koffiekamers, dus die zijn gescheiden. Die kunnen ook op zondag, als er geen diensten zijn, wordt dit eigenlijk een soort natuurwandeling en kan je daar gerust uh, op terras iets gaan drinken. Het heeft niet de uitstraling van een, uh, van een ceremoniezaal. En aan deze kant hebben we dus de twee zalen, de grote zaal met de kleine zaal. En belangrijk was daarbij dat eigenlijk deze stroom heel logisch gebeurt, zodat mensen van de ene zaal de andere niet uh, ontmoeten, omdat dat zeer onaangenaam is, dus men... ...verdwijnt in de zaal en men gaat langs hier, terug buiten, langs het water... ...terug zo naar de parking of zo naar de koffietafel... ...of eventueel zo naar de urnenvlakte. Dit is de kleine kamer, de meest intieme. Een beetje onze favoriete eh, zaal, omdat die zeer eh, familiaal gebied is... ...met grote voorzones. En in het andere deel wordt hier, is hier eigenlijk de inbreng van de, van de kisten... ...is eigenlijk niet publiek, maar eh, bij bepaalde godsdiensten is dat wel zo. Je kan dat gaan bezoeken... Maar het wordt niet automatisch erbij gevoegd, maar het is een zeer mooie ruimte. Als je dat uh, uh, graag uh, wil meemaken, is het niet uh, luguber en is het niet technisch, maar is het een zeer sacrale ruimte. U zal ook in de film, of in de tatoes, ik kan u daar een moment van meenemen. Marie-Françoise heeft dat op een geniale manier in beeld gebracht, zonder eigenlijk te bruskeren en te chockeren, om dat moment toch ook op een, een of andere manier vast te leggen. Dit zijn enkele doorsneden over het gebouw. Heel belangrijk bij het gebouw is dat er eigenlijk in het gebouw geen enkel zicht is op het landschap. Dus de rondgang is het zicht op het landschap, maar inwendig is het een moment op uzelf. De confrontatie met, met dat laatste moment, met die dierbaren, wordt volledig gefocust naar binnen toe. En we laten eigenlijk enkel maar zenitaal licht toe vanuit de bovenzone. U ziet al deze perforaties geven dat heel, eh, heel gelauwerd, en heel speciaal licht in dat gebouw. Een belangrijk gegeven is ook, we hebben ook Gemaakt dat mensen afdalen in het gebouw. Dus we zakken ongeveer, ik denk, een meter 25 naar beneden. om op het laagste punt terug uit het gebouw te komen. Waardoor dat je bij het verlaten van het gebouw, als het ware, op je heuphoogte in het water staat. Dus dat is heel belangrijk. En onderaan ziet u hoe dat de, de kroonlijst. die de rondgang eigenlijk bepaalt. Eh, rondom rond de, de, drie, de drie zones: eigenlijk de, de technische zone van de ovens, de ceremoniezalen en de cafetaria. eigenlijk samenbinden tot één gegeven. En dit staat zo heel rustig in het landschap. Je ziet hier nog enkele dwarse ook terug die, die zenitale lichten en u ziet de omgang. Aan de, noorderkant is die afgedekt. Eh, pardon, aan de zuidkant is die afgedekt, aan de noorderkant is die doorlatend, maar je loopt dus eigenlijk zo rond het gebouw. Het zijn verschillende sneden over bepaalde ruimtes. Dit is een beeld in de winter over het parkeerbos gezien. En u ziet de bomen zijn nog in een uh, jonge toestand, maar in een uh, drie-vier-taljaal zet is al een gans uh, gevoel van parkbos geven, waardoor dat die bomen eigenlijk gaan bijdragen tot het opnemen van die wagens en het nog veel uh, abstracter te laten lijken. Ik ga door een aantal beelden waar dat eigenlijk die zaken getoond worden. Hier ziet u dat in, in de winter. U ziet u links de haagkant en rechts begint de, de wandeling rond het gebouw. Ik ga een klein beetje sneller gaan, omdat er een aantal beelden zijn. Het beeld van de toegang met het zicht door het gebouw naar de boomgaard die achteraan ligt. Het beeld dat Marie-Françoise zo mooi gemaakt heeft vanuit, het, vanuit de haagkant. Die die volledige eh, kroonlijst toont en ook het spel van het licht en de zon daarop. En zo staat het in dat natuurgebied. Gewoon als een soort sarcofaag. En brengt u direct tot rust en stilte. Het winterlandschap met rechts die boom haar terug. En u ziet dat de oever soms breder wordt en soms terug gaat naar gelang het water. Belangrijk is daarbij, die, die, die krans is een soort stalen krans. en uh, uh, Ook terug uh, Guy Mouton, uh, als onze... onze onze man die daarmee met ons over nadenkt uh, hoe dat we dat zouden realiseren. Die zijn 5,5 meter hoog en die hangen eigenlijk vrij opgehangen bovenaan. En Guy heeft daar allerlei testen op gedaan door die te plooien. En We, we, zijn, we zijn tot het idee gekomen van een soort tordering te doen waardoor dat we die stijf maken. En dan met een heel minimale ingreep van de Guy kan hij die, die allemaal samenhouden. En eigenlijk weerstaat die winden van 140, 150 kilometer per uur zonder dat die eigenlijk kapot gaan. Wij hadden gehoopt dat er nog wat klankhoek zou ontstaan, maar dat is nog niet... Uh, dat is niet gebeurd. Je ziet dus zo'n detail van zo'n lamello dat hij dat uitgewerkt. En die zijn getest. Je ziet dat hier, bij, hier op het bureau. Wil ik maar zeggen dat die, dat die stabiliteit en, en al die zaken bij ons zeer, zeer belangrijk zijn. Dat we dat van in het begin met, met iemand kunnen doen. En die volgt ons uh, gedurende vele jaren nu al. En dat zijn testen om dat te gaan uh, onderzoeken. Dit zijn enkele beelden van de binnenzijde hoe dat het ligt via spleten in het dak. Via platen, een soort ruimtes afbakenen, maar zonder ze dicht te maken met deuren, gewoon doorwerking. En in de diepte ziet u ook. Het, uh, pardon, ja, je kan het ook iets doen. In de diepte ziet u ook een werk van Filip uh, van die hier, waar we zeer dankbaar voor zijn, uh, dat hij dit werk voor ons hier heeft kunnen maken. In de, in de passage, in de lange gang, heeft hij een, een tiental van deze werken ingebracht, op een zeer subtiele manier, een soort uh, relief in een was. Waardoor dat je een soort uh, beweging krijgt in een zeer strakke omgeving. En die wordt nog eens samengebracht op het einde van de gang. Je ziet ook dat die, dat die wandelweg eventjes naar beneden gaat, het diepste punt, en dan verlaat je het gebouw. Het is dus de kleine familiekamer met referenties naar Wolfgang Leip, het feit van het vlak en het ding. Het is ook een kleine hommage, een beetje aan uh, Julian Lampus. Uh, ik heb het geluk gehad uh, van mijn, mijn laatste mijn afstudeerproject in St. Lucas, 30 jaar terug, met Julian Lampus te kunnen gedaan hebben. Het is dus een, een klein beetje een hommage aan Julian. Dus enkel alles is bovenlicht, dus geen en alles is natuurlijk licht. Je ziet u op de snede hoe dat die in, elkaar, in elkaar zit. Het is een grote zaal. Ook belangrijk voor ons was dat de zalen het, het religieuze overstijgen. In die zin voor ons, dit moet een zaal zijn voor alle religies. Het kan, het kan voor islam zijn, het kan voor boeddhisten zijn. En het, het werkt wel zo. We hebben al een aantal diensten kunnen zien. En anderzijds heeft het ook de kwaliteit van een, van een muziekplaatsen. Want we hebben ook in de film, in dit tentoonstelling, zal u een... Een, op, een kleine opvoering zien van uh, het muziekensemble in die zalen. En, en de akoestiek is daar zo fantastisch door onze Zwitserse vrienden opgelost in de beton, want het is één materiaal en toch is die klank daar ongelooflijk goed geworden. Uh, dus het, het, het, het wil een gebouw zijn voor alle, voor alle religies, uh, wat het ook zijn, niet, niet uh, fixt op een bepaalde religie. De referenties waar we bij gedacht hebben, hoe, gaan we die uit, hoe ga je het gebouw verlaten op het water? En daar ziet u een aantal referenties naar waar we verwijzen, hoe dat we tot die uh, oplossing gekomen zijn. De hoogte is toch een zestal meter. Dat is de invoeroven, dus het is ook een sacrale ruimte, het is geen technische ruimte. Uh, het, het licht komt op dezelfde manier als in de, in de ceremoniezalen maar het is, we hebben het ooit gezien, Klaas en ik, met, de, met een paar syks die uh, een vader invoerden. Het was fenomenaal mooi met de, met de klederdag. Dus het is mogelijk, je hoeft het niet te doen, maar je kan er wel een heel mooi moment beleven. Het is de lange, het lange pad naar de speciale begraafplaatsen. En dit is het uh, columbarium, dus het is een soort landschappelijke tuin waar een aantal schijven in staan die dan de, de, de, de nissen bevatten. En er is een strooiweide en er zijn ook gepersonaliseerde vlekjes met stenen die onder een aantal, daar moeten de bomen nog geplant worden, die zijn nu geplant, maar die waren toen nog niet, die dus onder die bomen een aantal stenen liggen en waar iemand ook een, een soort insignie kan leggen. Maar het is een zeer landschappelijke uh, begraafplaats Of columbarium. Ja. Het derde project is een project met uh, Gafpa. Um, Gafpa zijn drie jonge architecten, ik denk niet dat ze vanavond aanwezig zijn, ze waren hier gisteren, uh, met wie we toch al verschillende projecten uh, aangevat hebben en ook al gebouwd hebben. Onder andere het SWIN is met hun gerealiseerd, maar we tonen hier een project dat nog moet opstarten, uh, dat voor heel spoedig is, uh, een project waar... Um, we in 2015 aangewerkt hebben en waar de werken normalitair in 2021 zullen starten. Um, het RTT, voormalig RTT-gebouw in, in Gent, uh, voor vele mensen van Gent het lelijkste gebouw van Gent gekozen, maar voor vele architecten een um, heel mooi gebouw en ik merk dat we snel gaan moeten zijn, want meer en meer mensen vinden het toch wel een mooi gebouw ondertussen. Um, daar was een wedstrijd voor en er uh, waren een aantal problematieken. Uiteraard is het een bureaugebouw, bureau uh, maar er zit ook een grote problematiek van betonrot op de buitenhuid. En um, Er is een wedstrijd voor gelanceerd die toeliet om uh, zes uh, nieuwe niveaus op het bestaande niveau te bouwen. Um, uh, met die nachthouding van eigenlijk het stukje dat u hier ziet, want dat is een T-vormig gebouw, maar het dit gebouw was de vraag van dit te behouden en een soort masterplan te maken voor het terrein dat daarachter lag. Um, het ligt hier, dus aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. Dus uh, Portus Ganda eigenlijk. Uh, de bibliotheek die we gebouwd hebben ligt hier, dat is eigenlijk uh, de Schelde eigenlijk, en hier zit de Leie en die komt dan, dan daar bij elkaar. Um, Progaleer dat we beginnen met een project, dat heeft u misschien al wel begrepen, proberen we wat wij noemen het landschap te lezen. Um, een van onze stellingen is dat we niet zozeer geloven in urbanisme, maar wel in de kracht van het gebouw. En dat het gebouw een link moet aangaan met dat landschap. Of het een stedelijk landschap is of een natuurlijk landschap, maar dat uh, de kracht in het gebouw ligt. En dus hechten wij nogal veel belang aan het lezen van het landschap. Dat kan door middel van historische kaarten, Ferrari's kaarten, uh, bijvoorbeeld gebeuren. Maar uh, ik heb daar straks al even gesproken dat uh, uh, de positie van de mens in het universum is iets wat ons enorm fascineert. Dat heeft u in de inleiding wel gehoord en ja, dat is ook een belangrijk aspect geweest van uh, het project voor Portus -Ganda. En, uh, dit zijn een aantal referentieprojecten die we gebruikt hebben. Ja, Francesco Gennari is een uh, heel jonge, redelijk jonge Italiaanse kunstenaar die in de traditie van Artipovra verder werkt. Hij heeft een aantal zelfportretten gemaakt waar hij zichzelf in een lode mantel huldt. Ja, dit is een autoritrato come universo, maar hij heeft er ook zoals uh, een, een zelfportret als de nacht of een zelfportret als de volle maan, enzovoort, um, is eigenlijk een metafysische kunstenaar die op metafysische wijze omgaat met zijn werk. Uh, Helmoet Vederle, dat is de constellatie, dat is een project dat ons heel erg interesseert omdat we, we werken in Gent en we zijn ervan overtuigd dat het interessant aan Gent is. Dat is uh, een soort eikpunten in de stad en de verbindingen die tussen die eikpunten ontstaan. Het is niet eigenlijk een soort uh, visie van één uh, sterke kern met een soort uiteindende structuur, maar eigenlijk eerder van... Uh, kernen die met elkaar verbonden zijn, en dus dat verwijst natuurlijk naar beelden zoals dit van de sterren van uh, Thomas Roef. Uh, we komen terug bij Pennone. dat is een tekening van hem waarin hij gaat de afdrukken, waar heb ik het er straks al even over gehad, en die uitdeiningen, zoals in een. Want ik heb gesproken dat de duim en, het, uh, en de pupil met elkaar verbonden zijn, maar uh, Pennone verbindt bijvoorbeeld ook de doorsneden van een boom met de jaringen waar elke boom eigenlijk zijn eigen jaringen heeft, zijn eigen identiteit, iets vertelt over zijn uh, geschiedenis, eigenlijk uh, hij brengt die met elkaar in verband. En dus je kan dit even goed als een soort doorsnede van een boom bekijken, als een vingerafdruk in een watervlak. Um, Belga komt door had uh, eigenlijk één probleem, uh, met uh, geen Mouton terug, hebben we daaraan gewerkt en... Uh, de leermeester van Guy Mouton blijkt ingenieur van het gebouwd te zijn. En die, daaruit bleek dat de windkracht die op het langste vlak kan komen, dat, die, dat de structuur eigenlijk op zijn limiet zit daar. En dus was de opmerking van Guy Mouton, we moeten daar rekening mee houden. En dat heeft ons aangezet om, om dat te gebruiken als een piste voor de oplossing die we voorgesteld hebben. Um, de oplossing is eigenlijk het soort spalken van het gebouw. En uh, als je een arm breekt of een been breekt, dan, ja, dan worden er eigenlijk uh, er worden een aantal staven aangebracht en een soort windeling. En dat, ja, dat heeft ook verband met het, uh, iets wat ik in mijn vroegere periode nog gedaan heb, in mijn jongere periode, dus het enten van bomen. Waardoor dat je een soort boom die bestaat, uh, uh, eigenlijk afknot en een nieuw leven geeft door middel van. Uh, twijgen die dikwijls van een andere boom zijn om het wat snel groeiender te maken maar dat soort nieuwe leven dat interesseert ons en dat verwijst natuurlijk ook naar dit beeld van Pennone dat is een werk van 68-69, waar hij zijn eigen hand in brons heeft afgedrukt en die bevestigt in een boom en dus uh, ik, dit zijn nu maar twee beelden maar die boom die groeit en die hand groeit in die boom en dus die vormt een nieuwe, een nieuwe eenheid en dat is eigenlijk ook wat er met zo'n ent gebeurt en dus hebben wij dit uh, als een idee opgevat om het gebouw, dit is het huidige Belgakomgebouw, eigenlijk te voorzien van een spalking. Dat noemen wij, dat zijn die vier vierendeelliggers die op verticale wijze worden gedraaid en die langs, elk, langs één kant van het gebouw worden aangebracht. En we brengen daar een beetje zoals in het crematorium, waar eigenlijk die metalen band een soort van bandijzer is, zoals rond een houten ton, brengen we een, een reeks van bandijzers aan die dat allemaal bijeenbindt. Dat is conceptmaquette en als we met het project bezig waren, dat zijn die vier vierendeligers, die vier spalkingen eigenlijk, hier met uh, eenvoudige rekertjes bij elkaar gebracht. Hier ziet u hoe we dat verder ontwikkelen in uh, proefmaquettes. En dat maakt dat dat gebouw dat daar nu staat, een totaal nieuwe configuratie krijgt een configuratie die volgens ons uh, niet toevallig is, want we hebben gezocht dat die vier volumes die we eraan brengen en de, uh, het bandijzer die dat bijeenbrengt, dat die een antwoord biedt op, het, uh, op de omgeving. Want misschien is het gebouw van Belgiacom wel interessant, maar het is een soort Siam-gebouw, zou je kunnen zeggen, dat eigenlijk uh, geen rekening houdt met het soort middeleeuwse uh, stratenstructuur van Gent. En dus wilden we dit gebouw, uh, laten, ja, laten, ons maar zeggen, laten invallen in het middeleeuwse weefsel van, van Gent en dus de gebroeders van Eyckstraat bijvoorbeeld, dat is die baan dan kan je zien dat die gevel van ons dat volgt dat zie je hier wat minder waar de reep eigenlijk overgaat dat is een, de gevels en die lopen door in het gebouw en vormen een verlengd plein over deze uh, uh, verbindingsweg heen en uh, hierachter zie je een, een oud deel van Middeleeuwse straat. Op de Ferrariskaart kan je dat zien. En dat liep dan zo door naar hier. En dan zie je hoe we die beweging opzoeken. Het gebouw, dat is het oorspronkelijk gebouw. Daar zit ook een aanbouw aan. En daarboven zit er een soort ja, T-vormig volume. Wat we wegbreken. Maar eigenlijk het deel van het gebouw dat ondergronds zit, nu, uh, behouden we. We graven ook de volledige... Uh, helling die naar het gebouw nu gaat af en volgen eigenlijk de lijn van het water waardoor dat het plein hier naar beneden gaat eerder dan naar omhoog um, en uh, dat betekent dan boven uh, begint dus die vier volumes dat is zo één van die vier volumes hier is er geen omdat we hier een doorgang nodig hebben dat start een verdieping hoger dat is een, een ander van die spalkingen en hier eentje en dan zie je als je die bijeenbindt, krijg je een soort Nieuwe configuratie. Het is een klein deel dat eruit stolpt, waar een horeca gedeelte is... ...om eigenlijk een antwoord te bieden op uh, de straat die hier is... ...en het plein een humaner karakter voor ons te geven. Achteraan hebben we een masterplan gemaakt. Dat is een idee van masterplan, of is een masterplan waarop kan verder gewerkt worden. Um, dat zijn woningen en er is een parkuitbreiding, een 3000 vierkante meter parkuitbreiding... ...waar we eigenlijk ja, nieuwe circuits voorzien. Ook een soort aansluiting naar het water... Uh, dit ligt wat hoger en we hebben ook een toren voorzien hier die toren die zit, dan moet ik even terug die heeft een verbinding, dat is die toren hier die heeft een verbinding naar de hal want de vraag van de opdrachtgever was om een hotel van 150 kamers in dit gebouw onder te brengen, maar wij vonden het zonde dat dit gebouw dat een prachtig zicht heeft op de drie torens eigenlijk zou opgeofferd worden voor hotelfunctie die dikwijls ja uh, nachtfuncties eigenlijk inwezen zijn. Dus hebben we enkel uh, de lobby van het hotel onderaan aangebracht met de mezzanine die we erin gebracht hebben uh, voor het hotel met ontbijtruimtes enzovoort. En hebben we eigenlijk een ondergrondsverbinding gemaakt naar een toren en een stukje hier van het hotel um, die eigenlijk in de schaduw toch ligt van ons gebouw. Dus niemand wil graag in de schaduw van dat gebouw wonen. Dus hebben we gezegd, we gaan dat hotel daarin uh, plaatsen. En u moet weten, het oosten is langs deze zijde. Dus krijg je eigenlijk bezonning van de kamers ...in de morgen en krijgt een bezonning in de avond... ...en je ziet naar de stad op deze manier en op deze manier... ...en uh, de woningen liggen daar dan rondgeschakeld eigenlijk. Ja, dat is een beetje de structuur, dus het, het, het gebouw, daar ga ik misschien niet op in. Dus, uh, maar dat geeft deze configuratie. Dat betekent dat we woningen kunnen gaan schakelen volgens verschillende groottes... ...dat zijn een aantal proeven, dus we kunnen zo wat van uh, twee tot drie appartementen per verdiep... ...naar acht, acht uh, appartementen gaan, afhankelijk van de grootte... Maar het interessante voor ons is dat die vier loppen die we daaraan gebracht hebben, die spalkingen, eigenlijk maken dat je niet zo op een tweedimensionele wijze in het gebouw woont, maar dat je eigenlijk op je eigen gevels gaat zien. Ik was een paar weken terug in Buenos Aires en daar is een fantastische toren, de Torre Cavanagh. Een toren die onvoldoende gekend is in architectuur, dat vind ik zelf het is een beetje zo een antwoord op de Chrysler-building. En uh, die torens hebben allemaal gemeen dat ze eigenlijk uh, binnenin eigenlijk niet zo direct met een, uh, ja, een buitenfassade werken die recht is, maar eigenlijk verspringingen maken waardoor dat er hoeken ontstaan in, het, in de plannen. En dat is iets wat ons uh, bijzonder interesseert. Uh, dit gebouw, ja, dat wordt ingekleed. Het is eigenlijk een houten gevel, uh, omdat we ook met die eisen zitten van die nieuwe gevels, uh, ook de diktes van isolatie. En uh, dan zie je dat dat allemaal bijeengebonden wordt door die bandijzers. En tussen de uitbreidingen van de woningen die hier zitten, uh, zitten dan eigenlijk ruimte voor terrassen. En daar is ons idee dat die voor 50% kunnen opgevuld worden. Dat moet dan nog verder bepaald worden. Want de, het is nog niet duidelijk hoeveel appartementen, hoeveel woningen, uh, hoe groot de terrassen enzovoort gaan zijn. En hebben we eigenlijk een systeem gezocht waarmee dat we verder kunnen in de toekomst. Ik heb dat niet gezegd, maar we hebben geen zes verdiepingen opgebouwd, want door die vier volumes toe te voegen hebben wij de oppervlakte van een verdiep van 750 vierkante meter naar 1025 vierkante meter gehaald, waardoor dat we uh, het geen noodzaak meer vonden om hier zes verdiepingen, we hebben wel een bovenliggende verdieping die hoger is en die een soort gemeenschappelijke tuin herbergt uh, voorzien. Dit is een beeld van achteraan, hoe die oude steeg eigenlijk, hier ligt uh, Gebroeders van Eikstraat, dus ik uh, gaat doorlopen, dat loopt hier een beetje naar hem hoog, En hier ziet u die toren, die eigenlijk in het schaduwvlak van de, het grotere gebouw uh, ligt. Dat is een zicht van het park, waarbij dit afloopt naar het water, helemaal die helling, uh, met een brugje daar naar de beestenmarkt. En dat is dan de andere zijde, waar een aantal woningen bestaan, waar we een woonstraat maken, een verbinding... Uh, achteraan, uh, en waar we een toegang tot een on enorme ondergrondse parking voorzien voor het volledige complex. Dat is nog een zicht van achteraan, met het gebouw. En dit zijn een aantal maquettes die zo, ja, toch duidelijk weergeven, die uitbouwen. Dat zijn die glazen boksen hier, uh, hoe die structuur, hoe die toren daarachter zit. En hier zie je dus dat achterliggend gebied met de toren, met het hotel, en dan het zicht naar de torens van Gent. Dat is een zicht van de lobby, dus wij, nu ligt het terrein eigenlijk hier. En wij graven dus een serieuze hoogte af, waardoor het terrein naar beneden komt. En de kelder die daaronder zit, maakt heel uit van uh, de inkomsthal, waardoor het met z'n innen kan zijn. Dus eigenlijk de hotellobby. En dat is dan een beeld van hoe de appartementen kunnen zijn. En dan zie je dat je nooit uh, naar de stad kijkt, als een soort tweedimensioneel beeld. Maar waardoor er uh, terrassen die een soort voorgrond vormen voor de stad en... Ook eigen gevels waarop men ziet eigenlijk. En dat is dan een beeld van hoe die terrassen er kunnen uitzien. Dus eigenlijk Sint-Jacobs hier. En dan ja, die zijn soms twee of drie verdiepingen hoog, omdat we daar maar 50% van bebouwen. Ik ga stoppen met een heel klein projectje. Ik, heb, uh, ik was heel aangenaam verrast als Sophie dat uh, uh, ook vermeld heeft in haar inleiding. Dat is een project dat we niet gewonnen hebben, maar... Uh, dat is een project dat we met raamwerk gedaan hebben en ik zei u dat die samenwerkingen boeiend kunnen zijn. Het is een vraag geweest om een bezoekerscentrum aan het kasteelpark van Gaasbeek, dat ook een verbinding zoekt met het andere park dat daar recht over ligt. En was er een vraag gesteld om op dit terrein een bezoekerscentrum te bouwen en ook een nieuwe visie op de parkeerplaats. En uh, ja, Zoals ik u gezegd heb, wij lezen eerst het landschap en... Uh, dus zijn we op zoek gegaan naar wat bestaat er allemaal. Dit is een heel regionale weg, die, die vertrekt eigenlijk vanuit Brussel, uh, uh, Vlezenbeek zo, en dan rij je daar eigenlijk uh, naar het centrum van, uh, van Gaasbeek. Maar voordat je het weet, ben je eigenlijk voorbij het park zelf, want uh, die, die toegangsweg die hier bestaat, ja, die, die, die zie je niet zodanig. Dus je ziet uh, hier wel een gebouwtje staan, een soort schuurtje, maar voordat je het weet, ben je er voorbij. Dus hebben we eigenlijk een soort ook, uh, teken willen maken... dat er een kasteelpark uh, aanwezig is. Ja, ik, ik moet u niet zeggen dat is een fantastische uh, moestuin en uh, fruittuin aanwezig die heel gekend is, die ja, voor mensen die hem nooit bezocht hebben... echt fantastisch is. Um, ja, hoe begin je daaraan? Uh, dat is een beeld geweest dat ons in, in getriggerd heeft. Het is, uh, we zitten in het Pajotland... Ik ben zelf van die streek en ik heb daar heel wat van mijn jeugd doorgebracht. Dus ik ken het heel goed. Uh, je kent uh, ja, de typische hoeven van Pajotteland, die heuveling. Maar bij, bij Breugel, uh, in dit schilderij van Breugel, zie je dan ineens zoiets vreemds. Uh, er wordt gezegd, uh, en waarschijnlijk zal dat wel waar zijn, dat uh, de Vlaamse schilders de Alpen overtrokken. En zo ook Breugel om uh, de Italiaanse meesters te ontdekken. En dus zie je een soort van... Al uh, Alpenlandschap en dat geeft een soort van ja, eigenaardigheid met het uh, kerkje, dat is waarschijnlijk het kerkje van sint anna -Peden is dat Perugel zoveel geschilderd heeft. En je krijgt hier zo'n soort, soort rivier, dus je krijgt een, een imaginair landschap eigenlijk. En dus uh, dat imaginair, dat interesseert ons. We hebben een aantal studies gedaan. Ja, het Baliushuis dat aanwezig is, uh, dit is, is het kasteel van Gaasbeek en daaronder ligt een fantastisch Baliushuis. Ja, uh, Paul is aanwezig. Uh, Paul en Hilde, dus uh, Paul Robrecht en Hilde dames hebben Fantastisch project, een melkerij uh, gemaakt. Uh, uh, dit is weer het park van Gaasbeek, ligt daar vlakbij. Het was voor ons een inspirerend project. Ook uh, de schuur in de vorm van een soort kasteeltje. Het is, uh, ja, ik denk, nog geen vier meter diep, maar uh, een soort artefact. En dan dingen die we vroeger bezocht hebben. Het kasteelpark van uh, Retz, Ré, zegt men in het Frans. Dat is een, uh, een park nabij Parijs, waar. Uh, ja, en een zuil eigenlijk, aanleiding geweest is om een woning in te creëren, fantastisch project. In hetzelfde park ligt een, een ijskelder in de vorm van een piramide. En de tuinen van Bomarzo inspiratiebronnen uit onze jeugd eigenlijk. Wat hebben we daar gedaan? We hebben eigenlijk een drukke weg en we wilden een teken maken. En we hebben een soort, de vraag was om een project te maken dat een kleine impact had... Uh, ecologisch op de omgeving, was eigenlijk een vereiste, een zo klein mogelijke floe, uh, footprint. En wij hebben dus, we zijn vertrokken van een kubus, en die kubus, naargelang uh, je naar boven gaat, wordt er telkens een hoek, een hoek afgesneden om te uh, eindigen in een octagoon. Um, dat ziet u hier. En dus verwijst dit project voor ons naar ja, beelden die we kennen van Kasteeltuinen waar dikwijls een soort van theehuisjes, orangerietjes, of poorten aanwezig waren, een soort donjons. En waar we dachten: ja, dat gebouw dat moet iets zeggen over het park dat, en het kasteel dat daarachter ligt. Het is dus een bakstenen constructie geworden. En zij: ja, het programma, ik ga er niet te ver op in, maar er zitten zo heel specifieke dingen in: een enorm wandtapijt dat twee verdiepingen hoog is, dat hier aanwezig is. In een archiefruimte, een aantal restauratieateliers en uh, logistieke ruimtes, zal ik het maar noemen, met een ja, drop-off. En op het niveau van het park maken wij eigenlijk een nieuwe, onmuurde ruimte, met, uh, in plaats van sanitair binnen te steken, <coughs> een sanitair dat in het park ligt. Een fietsenstalling. En, uh, <coughs> excuseer. Ja, dus dat plein dat moet alle wegen langs waar men het, gebouw, uh, enfin, het uh, bezoekerscentrum moet vinden, uh, verenigen. Dus voor ons is dat een plek, we hebben dat, als u het Zwind kent of uh, de boeren kijkt, dan gaat u zien dat die pleinen dat die heel veel belang spelen in ons werk als een soort verzamelplaats. En dus je kan van hier vanuit uh, de bushalte komen, je komt hier vanuit de parking... En eigenlijk is dan verzameld En we plaatsen eigenlijk sanitair buiten, als, zoals men vroeger in de schooltjes deed, waardoor het natuurlijke geventileerd die zijn ook toegankelijk, uh, bereikbaar, gemakkelijk bereikbaar is voor bezoekers aan het park. Een fietsenstalling. En dit is dan het bezoekerscentrum, centrale hal met uh, een boekshop en een uitbreiding van de tentoonstelling die gevraagd was, die men dikwijls in het kasteel houdt op de verdieping. En een administratie voor een vier à zestal personen. Dus dan een beeld. Wij gingen de beton creëren door eigenlijk granulaten van rode Belgische marmer, dat is een concassé die goedkoop is en die eigenlijk afval is van de marmerplaten, eigenlijk te mengen in onze beton en dan te zandstralen. Dat zou ongeveer een effect geven, zoals u hier op het beeld ziet. En dus dat is dat plein, daar kunnen evenementen plaatsvinden in de ateliers enzovoort. En dus hier ziet u een doorgang vanuit de parking. Uh, en dit is de toegang. Dus daar snijden we een hoek af en dan in die hoek komen we binnen. In dat soort oksel komen we binnen in uh, de ruimte die eigenlijk de ja, ticketshopping is hier. Uh, een idee van uh, uh, de boekshop en de, ja, men verkoopt daar ook fruit uit die, uit die moestuin. Dus dat is ook aanwezig en hier ziet u een beeld naar uh, dat enorme wandtapijt dat eigenlijk doorgaat tot in de kelderruimte... en waardoor men ook restauratieactiviteit act kan zien vanuit deze hal. En dan zie je dat uh, zo hoeken wegsnijden licht binnenbrengt. Dus hier ziet u zoiets, maar dan gaat u verder zien... en dan ziet u daarboven een deel van de tentoonstelling die ontstaat. Dat is eigenlijk tentoonstingsparcours. U... Ja, we hebben heel sterk gewerkt op uh, beelden die we kennen uit kastelen. Dus bijvoorbeeld Nissen, waar je een video kan bekijken... Uh, maar ook retabel luiken enzovoort waren voor ons inspiratiebron. Dat is dat uh, grote wandtapijt, ja, dat is een zicht op de straat eigenlijk vanuit de inkomhal. Uh, hier zit een trap achter die naar omhoog gaat, die dan licht vanuit die hoeken haalt. En er zit een enorme spleet uh, doorheen het gebouw die voor natuurlijke ventilatie zorgt, maar die ook licht brengt eigenlijk in het gebouw. Dat is een ja, tentoonstellingsopbouw waarbij... Ja, Heel belangrijk in museaal ruimte is ook uiteraard het soort trajecten waar we opgestudeerd hebben. Dat is een beeld waar u ziet dat er al meer hoeken worden afgesneden. Eigenlijk de toekomen vanuit de parking naar die binnenkoer. En dan nog eens een beeld van op de straat. We wilden dat echt zo echt ook dicht bij de straat zetten om ja, dat gevoel te geven, zoals u daar straks gezien heeft, van die uh, paviljoentjes die soms aan kasteelparken staan. En dit zou dan de idee zijn... De toegang ook tot de parking. Maar ik ga even voor de parking terug, want dat is eigenlijk redelijk belangrijk. Voor ons is dat altijd een landschappelijk element. Um. Dus die parking die we als een soort lus aangelegd hebben. En die eigenlijk ja, een buffer vormt. Nu ligt die parking hier volledig tegen die moestuin, wat een verstoring is. En die, die komt dan in groen te liggen. Dat helpt hier ook naar omhoog. En dus kunnen we eigenlijk door die parking, is eigenlijk ook een soort van park. Waar je naar dit gebouw toe wandelt. Dus dat zijn die verschillende toegangen tot dat plein: vanuit de parking, vanuit de bushalte die zich hier bevindt en uh, verder naar het kasteel zelf. Ja, dat is uh, zowat het einde van onze lezing, maar ik wil toch nog even iets zeggen. Um Uiteraard willen we al de mensen danken die hier ook uh, vermeld zijn voor de samenwerking die we gehad hebben. Maar uh, ik wil u toch nog meegeven dat we ook een finissage doen op 9 juni hier. En uh, die finissage zal denk ik uh, een mooi moment zijn. Dat is een zaterdag namiddag. Uh, ik, ik heb u pas gezegd, nog niet zo lang terug van Buenos Aires. En, uh, uh, er is een film gemaakt in Buenos Aires die bijzonder interessant is uh, door twee mensen, Gaston en Andres Duprat. Andres Duprat is uh, directeur van Museum de Bellas Artes in uh, Buenos Aires en ik heb het genoeg gehad van die man uh, te leren kennen. En die mensen hebben een film uitgebracht en uh, die mensen zijn niet de eerste beste. Ze hebben al verschillende prijzen gewonnen, waaronder op het filmfestival van Venetië. Um, en die film die noemt de Secret House, dat is La Obra Secreta. En speelt zich af in het enige huis dat ontworpen is door Le Corbusier in uh, La Plata voor Dr. Curuchet. La Plata is een uh, nieuwe stad, uh, op ongeveer een uurtje rijden van Buenos Aires. En uh, die woning is ontworpen door Le Corbusier, Le Corbusier die in 1929 in uh, Buenos Aires geweest is. Um, ...heeft later nooit meer in Argentinië geweest, de woning is uit de jaren 50... ...en de woning is gerealiseerd door Amancio Williams... ...en misschien zegt u dat niet, maar dat is een architect die bijzonder interessant is in Argentinië... ...hij heeft fantastische geschriften gedaan, hij heeft maar één huis ontworpen... ...maar dat is het fameuze Huis over het water... ...een huis dat in Mar de Plata ligt, ongeveer 300 kilometer van Buenos Aires... ...ik heb het zelf nog niet gezien... En het is ook vernield geweest door een enorme brand, maar er is een enorme beweging aan gang om dat huis te redden. Nu, um, dit gezegd zijnde is die film eigenlijk uh, iets bijzonders, want hij is uh, heel humoristisch. Ik vergelijk hem een beetje met de tatieffilms die we kennen. En uh, het, ga, het verhaal is dat uh, mensen het huis bezoeken en de gids uh, de mensen rondleidt en zich in de plaats stelt van de Corbusier. Maar tegelijkertijd in de film wandelt de Corbusier in het huidige Buenos Aires rond... En op het einde van de film, om het kort te houden, komt Le Corbusier terug naar zijn woning en ontmoet die, die gids. En daar uh, raakt hij in een iets wat benarde situatie. Het is een film die ik u bijzonder kan aanraden. We zullen hem tonen op die finissage. Um, en uh, die wordt gevolgd eigenlijk door een debat uh, uh, wat we aan het samenstellen zijn over uh, die gaat uh, met als thema heeft de kracht van architectuur... Uh, ...in het landschap, en dat kan stedelijk of uh, urbaan zijn. U heeft uh, ons al dikwijls over het landschap over spreken. Wij geloven enorm in de kracht van het bouwwerk, van de architectuur zelf. En uh, we willen daar een debat over organiseren. En er zijn een aantal mensen die toegezegd hebben... Uh, ...Marc Dubois, architectuurcriticus en auteur van vele architectuurpublicaties... ...zal daaraan deelnemen. Philippe van Kouter, directeur van het Museum van Actuele smaak in Gent... ...heeft zijn medewerking uh, verleend... Uh, ook Olivier Bastin, voormalig Brusselse bouwmeester um, zal aanwezig zijn en naar grote waarschijnlijkheid ook Armin Pichem, uh, medevenoot van RCR Architectes uit Ollot wij zien bijzonder uit naar dit debat uh, dat ik denk uh, interessant kan worden over de positie van architectuur uh, vandaag die uh, film en dat debat, uh, of tenminste na de film wordt er ook een, uh, gaat het groeivars ensemble dat is een uh, en ik denk dat de mensen hier in de zaal zijn van het Ensemble, ik hoop het. Uh, we zullen hedendaagse Russische muziek brengen, onder andere van Sofia Kubay-Dulina. Ik weet niet of u die muziek kent, het is een prachtige muziek. Uh, maar ook van andere hedendaagse Russische componisten. Uh, het zijn die mensen die, als u de film bekijkt, die door Marie-Françoise Bissard zo mooi gedraaid is in het crematorium. Uh, het zijn die mensen die die muziek daar verkondigen, die uh, die uh, finissage zullen opluisteren. En ik hoop dat we jullie daar terug mogen uh, ontmoeten. Dank u wel. Klaas en Ralf en dan uh, nodig ik u allen uit om de tentoonstelling te bezoeken u zal merken het is een intieme plek geworden dus we zullen ja, niet allemaal samen daar binnen kunnen maar er wordt ook een drankje aangeboden ondertussen bedankt om te komen